Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Het opruimen van de ravage in Stavoren verloopt voorspoedig. De locomotief en de tankwagen die werd meegesleurd zijn inmiddels geborgen. Later worden de wagons weggetakeld. Het opruimen is precisiewerk. Met snijbranders wordt het verwrongen staal doorgesneden. De trein wordt uiteindelijk op een boot getakeld en verscheept naar Duitsland. Het opruimen gaat nog twee tot drie dagen duren. Er komt veel publiek op af. Ook vannacht stonden nog een paar honderd mensen te kijken. Zondagavond schoot een onderhoudstrein door het stootblok op het kopstation van Stavoren... en ploegde zich een weg door een watersportartikelenzaak. Twee inzittenden van de trein raakten lichtgewond. Voor de rest is er alleen grote materiële schade. De geplaagde oliemaatschappij BP heeft voor het eerst in 18 jaar een kwartaalverlies geleden. Het verlies was 17 miljard dollar. De slechte cijfers komen door het olielek in de Golf van Mexico... De gemaakte winst werd volledig verdampt door het fonds van 32 miljard dollar... dat BP heeft gecreëerd om de schade van de olieramp te dekken. Het Britse bedrijf heeft verder het vertrek bevestigd van topman Hayward. Die had uit Amerikaanse hoek veel kritiek gekregen... vooral omdat hij de gevolgen van de olieramp zou hebben onderschat. Hayward blijft bij BP, maar gaat een Russische zusteronderneming leiden. Als BP topman wordt hij per 1 oktober vervangen door de Amerikaan Bob Dudley... Het is voor het eerst dat BP iemand aan de leiding krijgt die geen Brit is. Actievoerders van Greenpeace hebben vanochtend alle tankstations van BP in Londen geblokkeerd. Ze plaatsten bij de 50 pompstations pompstationsborden met de mededeling gesloten. In Noord-Londen werd het BP-logo vervangen door een groen-gele zonnebloem die wegzakt in een zee van olie. Greenpeace vindt dat BP moet stoppen met olieboringen en moet zoeken naar milieuvriendelijke alternatieven. Het weer, geregeld zon en een middagtemperatuur van 22 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. In de loop van de middag vanuit het westen bewolkt met tegen de avond regen. Morgen buien en wat zon bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Shirt. Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine, droger, koelkast, televisie? En wilt u die nog dezelfde dag geplaatst, aangesloten en uitgelegd hebben?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 Na 27 jaar in South African jails, Nelson Mandela is een free man. Al 20 jaar. Wijn. Dit the... is 20 jaar GFM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 So Dear listen. Just need contemplation. Zandvoort, vol zomer ja. op CFM. All talk, I'm looking for love, longing for kiss. I was tired of my late I'm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 Where the girl come from, nobody don't know. She's a every angel, and she's a go.